De verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen blijven voorlopig langer vastzitten. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen alle drie uit Gewaard. Bij de inbraak in het Drents Museum zijn volgens het Openbaar Ministerie twee deuren opengebroken. Ja, we kunnen inderdaad op de beelden zien dat er sprake was van twee deuren. Een eerste deur die open is gemaakt. Hoe dat precies is gegaan, daar wordt het onderzoek nog wat verder op gericht. Maar we kunnen in ieder geval wel vaststellen dat de explosie die vervolgens is gevolgd bij de tweede deur van een ongekende kracht is geweest. Ja, heftiger dan een cobra. Meer kan ik daar op dit moment niet over zeggen. Maar dat de klap enorm was, dat is in ieder geval wel duidelijk. Gisteren deelde de politie namen en foto's van twee verdachten. De immigratiedienst moet stoppen met het opvangen van asielzoekers in het detentiecentrum op Schiphol. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld. De opvang lijkt volgens de rechter veel te veel op een gevangenis. En dat weet ook deze docent migratierecht aan de Radboud Universiteit. De asielzoekers in hun cel s'nachts moeten verblijven en dan opgesloten zijn. Voor sommigen gaat de celdeur al om half vijf dicht. En voor het overgrote deel gaat die om tien uur s'avonds dicht. En dan blijft die dicht tot acht uur de volgende dag. En dan gaan we nog even naar Australië toe, want dat continent heeft er een nieuwe dodelijke spin bij. Ja, het continent staat sowieso bekend om zijn unieke en gevaarlijke dieren. Maar dit is wel een hele flinke. Het gaat om een tunnelwebspin die wel 10 centimeter groot kan worden. Ja, niet gek dat zijn bijnaam dan ook Big Boy is. Kosprint Mike Weijers mocht we wel even van dichtbij bekijken, samen met de ontdekker. Een gigantische zwarte spin, uh, harige poten. They're still hairy, but they're just, yeah. Nu heeft een van die spinnen zijn twee voorste pootjes omhoog. W what is that? Van Alweb web doing with this? Defensive pose. Het okay. so It's like a boxer. Getting into his fighting stance. Ah, yes. So it's just saying, leave me alone, basically. It's defensive. Ja, hij zet dus zijn pootjes omhoog om zich te verdedigen. En je kan de spin volgens de ontdekker maar beter niet aanraken. Het weer vanavond en vannacht gaat het op veel plekken licht vriezen. Morgen begint met veel bewolking, maar later komt er op veel meer plekken een zonnetje door. Het wordt dan een graad of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 When it comes to real love, my arms are open, and my heart knows the school. I've lived to learn now, sometimes. Got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 Maar wil nooit meer een ander Wil de dagen met je slijten op de mooiste witte stranden Zolang we samen zijn maakt het niet uit waar we belanden Goed door lom, dak omlaag Kijk ons nu is de banken langs de allermooiste steden En de allermooiste landen Wil alles met je delen, jij mijn vrouw en ik je man En ik zal het nooit vergeten want vroeger was alles anders Dus laat me kaduw maar bedanken Want ik wil nooit meer een ander nee. Nooit meer een ander Ik wil nooit meer een ander Dan jij Nooit meer een ander Of it. When I step back you slip for him So ...de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste 20 Syriërs zijn vrijwillig terug naar Syrië... ...meldt minister Faber van Asiel en Migratie. Nog eens 20 zullen komende week naar Syrië teruggaan. In België is het spannend rond de formatie van een federale regering. Om zes uur moest formateur Bart de Wever naar de koning... ...maar het paleis meldt dat de Wever die afspraak mist. Hij zou nog een paar uur langer nodig hebben. Verscherping van de Duitse asielwet heeft het niet gehaald in het parlement. Het voorstel van de Christen-Democraten kreeg wel de steun van de radicaal rechtse AFD. Andere partijen willen niet met AFD samenwerken. En het weer vannacht een paar graden vorst. Morgen eerst bewolking en mistig, later wat zon en het wordt morgen 6 graden. Dit is ZFM.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 No Another day Yesterday I know I'm living for tomorrow yeah. make me the past But that I mustn't be. Cause you're here Now I know deep in my mind The love of me I felt behind I'm left behind And I'll be loving you, you